Dit is dooral Negens met het nos journaal De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga is bij het Internationaal Strafhof... ook in hoger beroep schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Ook de straf blijft hetzelfde 14 jaar cel. Hij zit al acht jaar vast. Lubanga was in 2006 de eerste verdachte die werd opgepakt... om berecht te worden voor het Internationaal Strafhof. In 2012 werd hij veroordeeld. Nu die veroordeling in hoger beroep wordt gehandhaafd... is de eerste zaak afgerond. Lubanga was de leider van een van de twee stammen die in 2002 en 2003 tegen elkaar streden in Congo. Tienduizenden mensen kwamen tijdens de oorlog om het leven. Oud-bestuursvoorzitter Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt ook vervolgd voor mijn Eed. Volgens het openbaar ministerie heeft Mullenkamp in juni onder ede gelogen tegenover de enquêtecommissie woningcorporaties. En zei toen dat hij nooit geld of gunsten heeft aangenomen voor eigen voordeel. Justitie ziet dat als een leugen. PVV-politici zijn zwijgzaam over de uitspraken die PVV-kamerlid De Graaf vorige week deed over de islam en moskeeën. De NOS vroeg 77 PVV-politici wat ze vinden van de uitspraak dat alle moskeeën dicht moeten. Maar een handjevol gaf een korte reactie. De NOS vond de vraag relevant omdat het idee veel verder gaat dan het verkiezingsprogramma van de PVV. Daarin staat dat er geen moskeeën meer bij mogen komen. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer maken kans op de titel wereldvoetballer van het jaar. En dat betekent dat Arjen Robben is afgevallen. De aanvaller van het Nederlands Elftal en Bayern München was een van de 23 spelers... die door de Wereldvoetbalbond FIFA voor de Gouden Bal was genomineerd. Robin van Persie maakt kans om de prijs voor de mooiste goal te winnen. Zijn kopbal in de WK-wedstrijd tegen Spanje is genomineerd voor de Puskas Award. De andere twee genomineerde doelpunten werden gemaakt door de Colombiaanse middenvelder James Rodriguez en de Ierse aanvalster Stephanie Roche. Het weer, het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het 1 tot 4 graden. Vaak is het dan bewolkt. Mogelijk valt er wat lichte neerslag. Woensdag waarschijnlijk iets meer ruimte voor de zon. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De er staat nog files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Amstel Business Park en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Rijn 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum, 10 kilometer. Tot zover de Verkeersinformatie.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 Cover it. Whoa, oh, oh, oh, oh. Given warmth, the blazing light, the Arctic sun shines on the night, falling stars out of the sky. Just become this teenage dream, such a tragic scene. He knocked your crown. I'm TV I'm yeah. yeah. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Wake up